De Israëlische minister van Defensie, Katz, noemt de zending een belangrijke winst voor Israël. Hij bedankte Trump voor zijn onvoorwaardelijke steun. Een 13 jongen uit Soeterwoude is gisteren overleden na een aanrijding. Dat meldt de politie. De tiener stak op de fiets een kruising over in zijn woonplaats en werd aangereden door een auto. Hij overleed in het ziekenhuis. De politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval.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 Het weer, veel zon, alleen in het noorden wolkenvelden. Het wordt 2 tot 4 graden, maar het voelt kouder aan. Vanavond en vannacht is het helder en koud... en kan het in het oosten en noordoosten min 8 worden. Morgen opnieuw veel zon en 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. You can never know what it's like. You're bloody like when a fuse is just like us. And there's a cold and lonely light that shines from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 Zo zit het eerste uur van Zandvoort op zondag er alweer op. En net een uur gesproken met Ben Snijders. Het was een mooi uur met heel veel informatie. Uiteraard ook lekkere muziek. Uit met name de jaren zeventig. We zijn alweer in uur twee Benno Veugen met... Ja, ook wat uh, muziek uit de jaren 80. Omdat ik dat ook leuk vind. Ja, Elton ja, zal... John, hoorde je. Ja, ja, ja, ja. ja En we hebben aan onze volgende gast, Hans van Klink uh, eigenlijk niet gevraagd wat hij uh, wilde horen aan muziek. Nee. Maar dat maakt niet uit, want hij heeft zijn eigen programma hier bij ZFM. Dus uh, hij, dan mag hij draaien wat hij zelf leuk vindt. En uh, Hans, nou, welkom in dit programma. Uh, Dankjewel. Uh, want uh, laten we daar even dan op doorgaan op de, jouw uh, muziekkeuzes. Uh, dan gaan we eigenlijk ook... Terug uh, naar in de tijd. Ja, als om eens muziek zou gaan, dan is het echt over de oude 70 jaren toch wel. En oh, ik je bent wel een best beetje ben. de. Ja, maar meer de blueskant. Oh ja, blueskant. Ja, ja. ja, ja, blues ja lekker, lekker. Nou, vandaag gewoon uh, weer lekker 80, uh, jaren 80 muziek. Hans van Klink, bijna met pensioen als zorg, zorgcoördinator GGD Kennemeland... waar zand wordt natuurlijk ondervalt. Dat heeft Rob nog onlangs bij de hand gehad. En nou, nieuw boek. Je bent een Haarlemse schrijver, Hans. En het nieuwe boek heet Loos. Maar ja, laten we even bij de titel beginnen. Waarom Loos? Wat is ja, er Loos? Loos wat? Uh, ja, de leuke kwinkslag, wat is er loos? Het heeft niet de betekenis van wat is er loos, maar loos in de zin van waar hebben we het nou over? Dakloos, hulpeloos, thuisloos en daar ga ik een beschouwing op geven. Het gaat dus om dakloosheid, maar meer nog om al wat daarmee te maken heeft en wat daarbij komt kijken. En de vorige spreker, de door mij zeer gerespecteerde Wens uh, gaf wel even een uh, schot voor de boeg hè? hoe hij dat als burgemeester heeft beleefd. Ja. Ik gaf daar ook meteen wat voorbeelden bij van hoe het snel mis kan gaan op financieel vlakken. Uh, ik herinner mij, en dat komt in mijn boek ook terug, uh, uh, de eerste bankencrisis 2010-2011. Uh, in noodtempo raakten mensen in de problemen Toen al? Toen al, ja. Oh. Later weer wat hersteld natuurlijk. Ik ja. werkte toen bij HVO Querido in Amsterdam. Wat was dat voor een bedrijf? Dat was de daklozenopvang uh, in Amsterdam. Die later ook in Haarlem een dependence hadden. Okay. HVO staat voor hulp voor onbehuizen. En het oude querido en Die zijn ergens, tachtiger uh, jaren geloof ik, gefuseerd. Samen met een grote organisatie uh, voor opvang van daklozen. Hebben we ook in Haarlem een dependances gehad. Daar kom ik straks hmm. eventjes op terug. En ik weet dat ik toen al in gesprek was met de GGD Amsterdam. Van er dient zich een nieuw type daklozen aan. Dat noemden we toen al de economisch daklozen. Uh, uh, hypotheekproblemen, uh, huis kwijt, vrouw kwijt, baan kwijt, aan de drank. En dat alles in vijf maanden tijd. En dan dus stond je op straat. Zo, zo zo'n korte uh, tijd. Dat, dat ja. nam toen stormachtig toe. Er ja, is dan later ook alweer een betere periode ge ge gekomen. Nou, als we naar mijn boek gaan kijken. Het boek moet overigens nog uitkomen, hè, maar dat zal ik straks wel mm. even toelichten. Ja. Maar uh, dan is dat wat we toen de economisch daklozen noemden nog een categorie. Daklozen, maar er is natuurlijk veel meer bij te bedenken. Mensen met verslaving, psychiatrie. Nou, daar kan ik heel veel over vertellen. Ja. Oké, okay. nou dat gaan we uh, straks doen. Um, en dan beginnen we vanuit de psychiatrie. Want ik denk dat dat wel uh, misschien de basis nou, uh, nou, dat komt zo wel. Is waar ze muziek erop. Zeker, gewoon... nou ja, we gaan uh, naar de begintijd van uh, deze radiosender, uh, Benno. 35 jaar uh, geleden. Ja, 35 jaar geleden. Dit jaar. 9 februari 1990. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel. En uh, ja, de, de plaat die we aan het begin van CFM uh, helemaal uh, grijs heeft een beetje te maken met uh, waar Hans het net over had. Namelijk een beetje blues. Ja. The Gary Moore. Toch zijn zin. Ja. to be so easy.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 Juist van uh, collega Hans dat hier uh, behoudt van uh, Blues. En dat bracht me eigenlijk uh, bij uh, dit uh, nummer Hans om uh, ook te draaien vanmiddag. Dit is uh, een hele tijd geleden dat ik die heb mogen draaien. You Moore en Still Cut the Blues for You. Ja. Zandvoort op zondag. Zonnetje schijnt lekker. Maar hou rekening met een uh, snijdende uh, winter. Die uh, best wel koud uh, aanvoelt. Zeker. Maar is. een terrasje pakken, dat kan al hè, bij uh, de diverse Strand of Ik mag het hoop wel. We maar... hebben Meijer AC, die is uh, opengegaan. Oh, en uh, we hebben de Mango's. Dat zijn de eerste twee uh, die gisteren en eergisteren zijn geopend. Ja, deze maand volgen er nog heel veel in begin maart. wel. en uh, blijf uit de wind. Vier uh, boven voor is hier oost, noordoostenwind, dus uh, dat is een uh, door je heen. Hans, um, we hebben het over dakloosheid. Wat ik me eigenlijk af zit te vragen, uh, heb, heb jij jij had het net over die bijzondere uh, nieuwe groep daklozen, die economische daklozen. Die groep die daarvoor zat, of die eigenlijk al aanwezig was. Uh, wat, wat, uh, nee, laat ik het anders vragen. Is dagloosheid, is hoe lang is dat eigenlijk al in Nederland? Heb je enig idee? Uh, goede vraag. Uh, het is inderdaad goed om even te gaan schetsen. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Ja, even terug in de geschiedenis. Uh, ja, je maakte net even een kringslag naar de psychiatrie. Dat komt zometeen zeker even terug. Uh, onderdeel van mijn boek is. Onder andere van wat hebben we nou geleerd van het verleden. En als je naar het verleden kijkt, dan is dakloosheid van alle tijden en van alle dagen. Dat bestaat al heel erg lang. Ook toen Nederland een, zeg maar, uh, een zorgstatus uh, was, een zorgmaatschappij uh, was. Ja, maar wel, vormen. wel in mindere mate. Oh. Maar dan maken we even snel, uh, laat ik het anders zeggen. Eerst even de vraag van waar hebben we het nou over? Wat is nou een dakloze? Ik zou jou ook een vraag kunnen stellen. Wat is een dakloze? Zou je daar zomaar een antwoord op weten? Ja, iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft. Maar ja. dat is te simpel, denk ik. Ja, dat is te simpel. En uh, dan zou je zeggen: en dat is een hoofdstuk wat ik daar ook naar vernoem. Tellen is een kunst. Tellen, hm. tellen, het zou heel simpel kunnen zijn. Waar hm. hebben we het nou over? Is een dakloze, is dat nou de man die je daar in de bus ziet liggen met een oude deken over zich heen? Of is een dakloze ook die mevrouw die door scheiding op straat is komen te staan met een kind. en mag logeren in een vakantiehuisje waar ze zich niet mag inschrijven, bijvoorbeeld? Is een dakloze ook iemand die op de bank slaapt bij een vriend... maar geen inschrijfadres heeft? Hier wordt het al meteen ingewikkeld. Ja. en Ik hoop dat we een beetje kunnen trechteren naar wat helderheid. Maar voor alle duidelijkheid... als je in Nederland gevestigd bent en je hebt een adres... dan heb je een burgerservice-nummer... en dan besta je voor de staat en voor de overheid. En dan kun je een zorgverzekering afsluiten... en dan kun je belasting betalen... en dan kun je een baan nemen en een bankrekening openen. Er zijn allerlei omstandigheden denkbaar... waardoor het... Gebeurt dat, je, dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is? Daar gaan we het straks even over hebben. Maar het is dus superbelangrijk dat je je burgerservice nummer houdt. Dat is of. sowieso heel erg belangrijk, want als ja. je dat niet hebt, dan kun je dus helemaal niks. Nee, meer. Nee, dan nee. besta je niet voor de Nederlandse overheid. Ongehoor, dan heb je geen enkele he? bescherming, kun je geen inkomen genereren, niks. Kan je die beseffen, hè, Rob, dat je gewoon dat je dan niet meer bestaat? Nee, dat is echt heel vreemd. Geen BSN-nummer, dan besta je dus niet meer. Hier heb je dus oorzaak en gevolg in één. hè? Want, <lacht> ja, dan, dan, dan, dat is los dan los dan je problemen maar eens. Ja, ja. ja. En uh, ja, er zijn dus allerlei manieren waardoor je in zo'n situatie kunt komen. Maar omgekeerd geredeneerd, wil je kunnen gaan herstellen... dan moet op al die fronten dus ook herstel plaatsvinden. Ja. Het is heel ingewikkeld, het staat allemaal in mijn boek. En of er helemaal aan toe gaan komen binnen één uur, dus uh, dat moeten we nog maar zien. Maar het is best heel ingewikkeld. Ja, maar dit uur is bedoeld om even in de grote lijnen uit te leggen... wat er in jouw boek staat uh, en, en waarom natuurlijk. En uh, helemaal op het eind gaan we even de, de, globaal de aanbevelingen doen... Ja. En natuurlijk. Uh, en dan moeten ze je boek maar lezen, degene die dat graag willen. Uiteindelijk zou dat natuurlijk heel mooi ja, maar... zijn. ik wilde wel een dringende boodschap in neerzetten. Ja, daarom. Maar als we even gaan naar die telling. Er is bijvoorbeeld een telling ontwikkeld, noemen ze de ethos telling, De afkorting daarvan heb ik even niet paraat. Waarbij alle vormen van dakloosheid worden meegewogen, inclusief dreigende dakloosheid. De volgende vraag is dan: gaan we zo een telling, of het nou de ethos telling is of een andere. Accepteren als landelijke methodiek om te weten waar hebben we het nou over. Nou ja, dat gebeurt dus helemaal niet. Er zijn 40 gemeentes die hebben daarin proef gedraaid. 35 hebben gezegd, het is een prachtige methodiek. Maar of ze het alle 35 gaan doen, weet ik niet. En dan hebben we nog niet alle gemeentes van Nederland te pakken. Nee. Dus we weten in Nederland niet waar we over praten. Er wordt nu globaal gezegd... er zijn uh, 400.000 woningen tekort in Nederland... Er zijn 233.000 daklozen in Nederland, maar het zijn een beetje loze getallen... want we weten niet precies wat bij zit en wat niet. Het zou er veel meer kunnen zijn. Het, ik durf er wel een kratje bier op te verwedden dat het er veel meer zijn... op het moment dat je goed gaat tellen. En wat denk jij dan aan? Uh, ja, dat, dat is een schot voor de boeg, maar het zou zomaar dubbel kunnen zijn. Dubbel? Ja, zeker wel. Zes, 60. 70.000 ja. daklozen in zeker Nederland. Zeker wel. Ja, ja. Om, maar we zien het niet. We zien Omdat het. We er gewoon niet. mensen onder het radar blijven. Ja, wie, wie bijvoorbeeld op dit moment in de ethosstelling die ik net noemde niet worden meegeteld... zijn mensen die als arbeidsmigranten hierheen komen verschrikkelijk hard in de streken of elders een seizoenetje meedraaien. Ja. En mogen logeren in de caravan... achter de, de, de bollenschuur. En uh, op het moment dat het misgaat... of het seizoenarbeid is voorbij... of we uh, uh, raken een baan kwijt. En uh, ze hebben niet de vrijheid... en de mogelijkheid terug te gaan naar het land van herkomst. Uh, vaak gaan er dan ook al wat andere dingen mis. Vind ik wel essentieel om straks even te benoemen. Mm. Maar ja, die mensen... die verzanden meteen al in een... ongezien circuit. Ja... Van, uh, ja. Voormalig arbeidsmigranten. Die, uh, en dan komt er vaak ook andere problematiek bij. Uh, dat is heel prominent te benoemen straks. Ja, uh, ja, ja. Psychiatrie noemde je net al even. Uh, verslaving, dat soort problemen. Maar er zijn dus groepen die we niet kennen. En die uh, uh, niet meegeteld worden. En, uh, ja, de prominente, mooie klassieke zwerver op het bankje. Met een blikje goedkoop bier in zijn handen. Die, die kennen we wel. Ja. Uh, hè, en de groep mensen die uh, rondom en in de daklozenopvang uh, in Haarlem uh, verblijven... die kennen we ook. Maar de groep is groter. Ja. Okay. Maar is een uh, zwerver altijd een uh, dakloze En andersom? Ja, een hele goede vraag. Want uh, dat, wat, wat klassificeer je daar nou toe? Hè? Waar, waar hebben we het dan over? Inderdaad, uh, de groep mensen zonder BSN-nummer... en zonder een eigen adres, die is natuurlijk nog veel groter... maar zolang je niet gezien wordt... Door het vakantiehuisje of die bank bij de kennis op driehoog achter. Uh, dan ben je dus formeel dakloos, maar geen zwerver. Ja. Het kan ook net zo goed. Er zijn ook zwervers die wel een bsn nummer hebben... maar geen vast adres meer of geen geld om de huurpenning te betalen. Maar die dus nog wel bestaan worden in Nederland. Ja, want die staan eh. vaak ingeschreven bij het Leger des Heils, hè? Nou, bij de gemeente. ook bij de gemeente. Ja, via het Leger des Heils of via, of via de GGD worden, we dan, worden ze dan bij de gemeente aangemeld. En dan krijg je een briefadres bij de gemeente. Ja, precies. Onder ja. strikte voorwaarden. En dan een hele kleine kwingslag naar wat Ben Snyder in het laatste stukje van zijn interview zei... dat zijn soms wel wat hardnekkige... en ingewikkelde processen... om daarvoor in aanmerking te komen. Mm, Want okay. als je niks hebt en je staat op straat... wil nog niet zeggen dat je zomaar... binnen een korte tijd en de dakloze opvang in kan... en een briefadres kan verkrijgen... Om daar nog maar eens mee te beginnen. En dan moet een uitkering aan, uh, regelen en een zorgverzekering regelen moet, moet nog starten. Dus uh, ja. het is niet zomaar gedaan allemaal. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Laten we even naar muziek luisteren. Zeker, gaan we doen. En zometeen uh, praten we verder over uh, dit onderwerp. Bekend van onder meer de sledgehammer deze Piet Gabriel. En dat was Salisbury Hill. We praten ja, door over een toch wel uh, zwaar onderwerp, Beno, met uh, Hans. Ja, met Hans we over dakloosheid. Een onderwerp waar de media de laatste tijd uh, zeer druk mee is vanwege de stijgende cijfers van mensen die doodloos zijn geraakt. Het wordt ook wel het putje van de samenleving, wordt wel eens gezegd, Hans. Dat, is, dat gaat wel erg ver, hè? Maar, ja, dat klinkt niet erg elegant, hè? Nee, Nee, maar waarom zouden ze dat zo zeggen, eigenlijk? Is, uh... Ja, dat roept meteen de vraag op hoe loyaal en solidair zijn mensen om om te kijken naar ja. daklozen. Ja. Uh, dakloosheid wordt ook vaak uh, direct geassocieerd met overlast. Ja. Ook ik ben wel kritisch naar de doelgroep, dus dat valt ook niet altijd te ontkennen. Maar dat neemt niet weg dat we als maatschappij... toch verantwoordelijkheid hebben naar daklozen toe. En daar zit het al een frictie. De overheid heeft een paar jaar geleden, twee jaar geleden of zo... de ambitie uitgesproken om in 2030 alle daklozen van straat te hebben. Ja. En ik geloof dat de gemeente Haarlem en andere gemeentes... die de lijn een klein beetje willen volgen. En het worden er dagelijks meer. Dus er gaat iets mis. Ja. En, uh, Waar gaat het mis? Ja, nou dat is een goede vraag. Uh, uiteindelijk kom ik in mijn boek uit op de vraag van... is er wel politieke en publieke wil om drastische maatregelen te nemen? En in mijn dagen denk ik wel eens van... Uh, het is eigenlijk best wel op te lossen. Maar willen we het eigenlijk wel oplossen? Want het is een heel complex probleem. Maar dat brengt ons meteen weer even terug naar uh, het begin van het gesprek. De vraag waar hebben we het nou over als we het over daklozen hebben... is al heel ingewikkeld te noemen... Uh, daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Ik heb er iets over geschreven. Maar die discussie die zal nog niet uh, uh, klaar zijn voorlopig. En dan natuurlijk de vraag... Ja, waardoor komt dit nou? Je wordt niet zomaar dakloos. En uh, Ben Schneider noemde een uh, categorie van mensen... die door schuldenproblematiek en huur niet kunnen betalen... Uh, en uitzettingsprocedures dakloos werden. Dat is zeker een belangrijke categorie... Maar het staat niet op zichzelf. Want waardoor gebeurt dat dan vervolgens weer? Ja, ja, ja. En uh, ik zei al net al, we onderscheiden economisch daklozen. En dat is die categorie waar hij het over had. En ja. OGGZ-dakloosheid. Ik ga het zo meteen toelichten. Maar het is natuurlijk zo, wel zeker zo. dat als je op economische gronden dak, dakloos wordt. de kans heel groot wordt dat er ook nieuwe problematiek bij komt. Verslaving, hmm. vereenzame uh, somberheid. en dat soort zaken. Maatschappelijke teloorgang. Dat je gewoon niet. je komt er niet meer uit, je gaat het niet meer redden. Ja. Maar het kan natuurlijk ook andersom. Een OGHZ is een afkorting staat voor openbare geestelijke gezondheidszorg. Er wordt een bepaalde categorie mensen mee aangeduid die op een of andere manier uh, risico lopen in het dagelijks leven. Hetzij door verslaving, hetzij door psychiatrie, hetzij door een verstandelijke beperking. Uh, en dan zou ik en-of en-of tussen moeten zetten. Maar het kan ook en-en-en zijn natuurlijk. Oké. Okay, okay. Want ja, waardoor raak je nou dakloos? Ja, ja, ja. En nou moeten we heel voorzichtig zijn. Ik benadruk dat in mijn boek ook. Je moet, de, de, de lama's zeiden ooit op tv... iedere wasbeer heeft een staart, maar niet iedere staart is van een wasbeer. Ja, ja. Dus je moet uitkijken. Heel veel mensen met een psychiatrische aandoening kunnen dakloos worden. Maar dat wil niet zeggen dat alle daklozen... Ook psychiatrisch patiënt zijn. Ja. Ik wil ook niet zeggen dat alle psychiatrisch patiënten dakloos worden. Maar je zit in een categorie waarin je risico's loopt. Ja. Nog even over die psychiatrische patiënt. Uh, wij waren in de jaren. Uh, even, uh, god. Me. Help mee vals. Oh ja, in de jaren zeventig ja. waren wij uh, leerling uh, verpleegkundige in de psychiatrie van provinciaal ziekenhuis te Zampoort. Ja. Wat overigens in Bloemendaal ligt, maar goed dat zeiden. Um, dat ziekenhuis dat werd een aantal jaren later, ik denk ergens begin jaren tachtig, moet je me even ja. helpen, gesloten. Ja, hier hebben we een belangrijke categorie te pakken. Inderdaad. En, en die mensen die werden dus, uh, de, het, het motto was, ja, psychiatrische patiënten moeten niet in ergens diep in de bossen worden opgesloten... en moeten integreren in de maatschappij. En we gaan ze gewoon in uh, woonhuizen of ja. kleine kliniekjes... of uh, gewoon uh, zelfstandig laten wonen. Ja. En dat ging toch ook redelijk mis. Ja, ik moet er ineens aan denken dat wij elkaar leerden kennen... als collega's, was in de strenge winter van 78, 79... dat een oh. meter hoog lag... Ja, ja, ja, ja. Uh, het mooie provinciaal ziekenhuis, 1200 patiënten waren daar... en ongeveer evenveel medewerkers ja. in die tijd. Um, wat je heel erg zag in die tijd... dat mensen daar werden opgenomen wegens een psychiatrische aandoening. Sterker nog, eigenlijk wegens gedragsafwijkingen... die een gevolg waren voor die aandoening. Je kon dus echt nou, redelijk makkelijk worden opgepakt... van jij gedraagt je vreemd en je doet raar... en we moesten je maar eens even in een psychiatrisch ziekenhuis plaatsen. En nog startte daar behandeling meer of minder succesvol. Het werd in ieder geval vaak een langdurig verhaal... en mensen werden chronisch en dan bleven ze daar wonen. Uh, van die 1200 patiënten die er op één moment dan waren... waren ongeveer nog 300 actief in be behandeling... en 900 waren gewoon verblijfspatiënt geworden. Die kregen een thuisfunctie aangeboden. Ja, hè, dat was, je dat. was dan in een ziekenhuis opgenomen... maar voor de burgerlijke stand werd je adres genoteerd... op het adres van het ziekenhuis. Je woonde je op 54. Ja. Uh, daar ging men anders over denken. En uh, uh, wat jij net noemde van men vond dat die mensen een mooie plek in de maatschappij verdienden. Dat is de ideële uitleg. En natuurlijk gold dat deels best wel. Maar het was ook wel een grote bezuinigingsoperatie. Okay. Want mensen die daar met een heel behandelteam en personeel 24 per dag verbleven. En eten en drinken ja. en kwartier. Alles ging van de zorgverzekeraars uit. Ja, ja, ja, ja. Dat was ook een hele kostbare manier van doen. En ze hebben toen vrij rigoureus in de, uh, Je vroeg het net al uh, welke jaren, tussen 85 en 90 zijn die alle afdelingen van het provinciaal ziekenhuis gesloten toen. Vervolgens hebben die gebouwen overigens 20 jaar leeg gestaan. Hè? Dat, uh, is mooi uh, geworden nu, nu weer. Nu is het alweer heel geworden. mooi park. En al die mensen gingen terug naar de stad waar ze vandaan kwamen. En aangezien Zandpoort toen vooral de Amsterdamse ja. regio bediende, gingen al terug naar de grote stad, naar de Bijlmer en naar het Surinameplein. Maar dan zie je wat een psychiatrische aandacht met je kan doen. Het kan zijn dat, dat je woonvaardigheden ondermijnt. En dat klinkt heel gek. Maar jij en ik zijn aardig in staat fatsoenlijk te wonen. Je weet dat je om te wonen moet je huur betalen... en om huur te kunnen betalen moet je een inkomen hebben. En je moet je verzekeren... en je moet een beetje fatsoenlijk met je buren omgaan. En je ja. moet op tijd boodschappen doen... en op de tijd de stofzuiger er doorheen halen. Dat, jij en ik weten dat en we proberen dat redelijk te doen... Maar er kan nogal wat met je aan de hand zijn... waardoor dat gewoon ingewikkeld wordt. En een psychiatrische aandoening... is daar één van. En uh, de term verwarde man op straat... waar we nu zoveel over horen... Hè, waar de politie mee geconfronteerd wordt... Ik heb in 2007, meen ik... in een documentaire... bij Frans Beromet al een keer gezegd... de patiënt van nu... die hier niet meer mag zijn... is de verwarde man op straat... zoals we die nu gaan leren uh, kennen. Okay. Mm. En... Uh, ja, ook de behandelcapaciteit voor mensen met een GGZ-aandoening is door de jaren heen uh, verkleind. Dus klap op klap. De verblijfsplek is er niet meer en de behandelmogelijkheden zijn beperkt. Dus met name de chronisch-psychiatrisch patiënt is een categorie die je nu onder dakloosheid heel veel terugziet. Weet jij bijvoorbeeld, een, zou je het een percentage kunnen noemen? Hoe, hoe, hoeveel procent zij uitmaken van de grote groep daklozen? Uh, vind ik moeilijk. Het is echt een beetje een schot voor de boeg. Maar ik denk al gauw aan 25 of 30 procent. Het is vooral vaak combinatie. Hetzelfde geldt voor 25 of 30 procent. Verslaving. En uh, uh, niet vergeten mensen met een licht verstandelijke beperking. Ja. Het niet in staat zijn... naar de hedendaagse eisen van de maatschappij... je leven zo in te richten... dat je zelfstandig kunt vormgeven... waaronder wonen. Het is heel vaak een combinatie. En het zijn drie verschillende dingen... Verstandelijke beperking, psychiatrie, verslaving. Ja, alle drie. En dan hebben we het niet over die economisch daklozen. waar het uurtje. nee, nee, begon, nee, nee, nee. Dus er uh, ja. zijn heel veel mogelijkheden waarop het mis kan gaan. En we ja. kunnen ze alle drie uh, wel even langslopen, zometeen nog. Nou, we gaan kijken. Muziek, uh, maestro. Zeker, gaan we even doen. En dan heb ik zometeen ook nog wel even een vraag uh, over de daklozen. Even lekker dat we er weer op de zondagmiddag zitten. Dan kan ik ook uh, platen draaien die ik wel leuk vind... maar eigenlijk uh, niet draaien op de zaterdagmiddag, uh, Benno. En die hoor je dan langskomen zo uh, in, uh, in dit programma... op de zondagmiddag, Kiss I was made for Loving You. Zonnetje schijnt lekker uh, in uh, Zandvoort. Maar wij zijn uh, met, een, uh, ja, met een uur bezig onder meer over uh, daklozen. En ik heb daar meteen een vraag over, Hans. Wat komt het ook voor dat, uh, ja, dat heeft waarschijnlijk dan weer te maken, zo vul ik het vast in, met een, uh, een psychische aandoening: dat mensen ook uh, uit zichzelf dakloos willen zijn of blijven? Oh ja, dat komt ook voor. Um... Kijk, je kan verschillende psychiatrische aandoeningen hebben. Ik heb ook in mijn boek een paar voorbeelden staan. Van iemand die echt door wanen en hallucinaties denkt dat hij het op straat wel redt. En, uh, oh ja, dat kan ook. Dat ja. kan ook nog. Hè? Ja, ja. Uh, of het op zo'n manier zichzelf verwarelen als dat op een gegeven moment een, een woningstichting. denkt: uh, Ja, dit, dit kan zo niet langer. Uh, en dan krijg je uitzettingsprocedures omdat iemand als gevolg van zijn aandoening... Uh, ja, geen goed huurder is en op straat komt te staan. En uh, de urgentie ervan wordt ook inderdaad heel verschillend beleefd. Er zijn wel degelijk ook mensen die op straat leven en zeggen nou, ik vind het eigenlijk wel prima, laat me maar gaan. Ja. Ja. Ja. Zeg, je, je hebt in je boeken uh, verschillende Casussen opgenomen, waaronder een casus Benno. Daar was ik zelf niet zo blij mee, want de beste was zal het niet zo geheten hebben, maar hij overleed wel heel, heel, heel jong. Ja, uh, maar uh, nou ja, om zo'n casus uh, even uit mijn hoofd uh, dat, dat lijkt er een beetje op, hè, van ja. wat je vertelt, hè? Precies, ik moest eraan denken toen de vraag net gesteld wordt. Even voor de goede orde. Ik... Ik ben in dienst bij de GGD vang net en Advies. Maar het boek schrijf ik op persoonlijke titel. En ook deze vragen beantwoord ik op persoonlijke titel. Maar ik heb er uit mijn carrière wel een aantal voorbeeldcasussen in opgenomen. En natuurlijk moet je die een beetje aanpassen aan de werkelijkheid. Om de herkenbaarheid te verkleinen. Ja. En een synoniem een pseudoniem verzinnen. Nou ja, met jou als buurman. <lacht> Makkelijke toch... ma naam. Hè? Makkelijke de, naam. <lacht> de naam kwam ineens niet in op. Maar dit ja. voorbeeld is er zo een. Inderdaad, die haakt een beetje aan, aan wat Rob net vroeg een man uh, met een uh, hallucinaties, wanen... gebruik van uh, verdovende middelen... Uh, en een soort overtuiging van... Uh, zijn overtuiging nog verder... hij dacht dat hij al dood was... dus oh. dat hij dat niet kon overkomen. En er was een bekend kantoor ergens hier in Haarlem... waar hij een, hij een hoekje onder een erker had, onder een raam... en daar heeft hij een jaar of drie geleefd... en er werden pogingen gedaan om hem naar binnen te krijgen... de dakloze opvang in, maar ja, hij had dat niet nodig totdat hij, hmm. hij uiteindelijk een longsteking kreeg. En daar erg ziek van werd. Maar uh, ja, dat d komt dus voor. Dat, dat zie ik wel meer in die casussen die jij beschrijft. Dan als ze uiteindelijk worden opgenomen. Of uh, uh, uh, ze vinden een, krijgen een dak boven hun hoofd. Dan overlijden ze vaak. Kan, heel het kan ook zomaar misgaan. Het leven op straat is gewoon snoeihard. Ja. Dat doet echt heel erg veel met je. Dus op het moment dat iemand wel in beeld komt. Dan is vaak het moment dat iemand er al wat slechter aan toe is. En dat is dan vaak... Nou, vaak, maar dat kan de aanleiding zijn dat het toch, uh, toch misgaat. Ja, ja, ja. Maar en dat is wel een klein beetje een bruggetje naar misschien nadenken over oplossingen. Dat provinciaal ziekenhuis waar wij het over hadden, daar gingen wij jaren met cliënten om. Je kende ze, je had verbinding met ze, zij kenden jou, er ontstond langzamerhand vertrouwen. En je liep een paar jaar mee in het leven van die mensen. En dan meer of minder directief of meer of minder ondersteunend. Dat Beïnvloeden wij, dubbel D, verleden tijd, beïnvloeden wij hun manier van leven. Gingen ze niet in bad, dan deden we ze in bad. Ja. Aten ze niet voldoende, dan zetten we het voor ze. Uh, werden de medicijnen een beetje overgeslagen Dan werd het wel dringender aangeboden. Daar had je toen ook de wetgeving achter, hè, dat er kon veel meer kon. En ik ga niet zeggen dat vroeger alles beter was en dat we terug moeten naar vroeger... Maar je moet wel oorzaak en gevolg goed zien. Dat mm. het hele systeem van met elkaar leven en wonen in dat provinciaal ziekenhuis van toen... ...maakte dat de controle op elkaar veel groter was. Ja. In het verleden, want ik heb al moet ook leren van het verleden... ...hebben ja, Nederlandse overheden ook wel eens andere oplossingen bedacht. En dan gaan we even gauw twee eeuwen terug in de tijd. Maar als je de koloniën in uh, Drenthe... De, nou ja, ja, ja. De, toen werden de, de zwervers en de dronkenlappen... ...en uh, die, die werden... Uh, na, naar Drenthe gebracht en daar in een groot kamp opgesloten. En Veen, Veen, Veenhuis of zo. Ja, Veenhuis nee. en uh, Felix, uh, Frederiksoord. Oh, okay. uh, heel mooi om daar te kijken trouwens, want die geschiedenis die zie je dan voor je neus afspelen. Ja. Even terug naar jouw vraag: van, uh, hoe lang bestaat dit dus van alle tijden? Hè? De, uh, er zijn ook periodes geweest, begin van de vorige eeuw, eerst zelf, vorige eeuw, dat een soort woonscholen werden opgericht voor asociale gezinnen. Vader aan de drank, moeder. Uh, Wist zit het ook niet meer. Ze wist het ook niet meer. Ja. En het sloot kinderen. En, ja, precies. Tien kinderen. Uh, en dat valt uh, het ja. niet mee. Uh, dat is eigenlijk ook een klein beetje de categorie waar we het over hebben. Alleen was er toen een andere oplossing hmm. bedacht. Geen structurele oplossing. Daar kwamen weer andere problemen uit voort. Maar goed, je merkt al hoe ingewikkeld het is. Want we blijven een beetje hangen bij de psychiatrie. En het oude provincieel ziekenhuis. En het landelijk zijn al die instituten gesloten. Nou ja, kijk. Wat, wat de vraag die bij mij op, zich opdringt is van... Uh, en dan even de, de daklozen. Uh, we hebben er last van als maatschappij. Uh, we hebben bezuinigd op de psychiatrie. Uh, nu, uh, ja, schade en schande worden we de rij uh, wijzer van. Maar we hebben nog geen duidelijke oplossingen. Maar hoeveel schade hebben we uiteindelijk... Uh, leiden we als maatschappij niet hieronder. Want... Uh, Hadden we niet gewoon op die voet beter door kunnen gaan, was dat niet goedkoper geweest? Voor een deel is dat precies wat ik in mijn boek wel bepleit. Niet helemaal terug naar de hele gedwongen situatie van het oude provinciaal ziekenhuis, maar wel naar een veel meer gestructureerde oplossing via beschermd wonen. Beschermd wonen bestaat ook, hè, vooral duidelijk. Mm. Maar het zijn er niet genoeg. Het is absoluut niet genoeg. En... Um... Een passage in mijn boek is ook iets over strijdige uh, wetgeving. Hè? Dat je soms de ene beslissing wil nemen, maar dat kan niet doordat de ander daarin... Uh, dat is het... toch ook te gek van woorden, tegenstrijdige wetgeving. Dat, is, dat niemand daarnaar kijkt van, klopt dit allemaal wel? Ja, voor een deel denk ik dat we het weten en is het ook heel ingewikkeld. En tegenwoordig moet je ook wel heel erg uitkijken. Nou ja, dat uh... Het is ingewikkeld, Hans. Het is... In, in mijn ogen is het gewoon... Uh, de, de incompetentie van, uh, van de bureaucraten. Dat is uh, alles... die moeten toch waken over... dat wetgeving niet tegenstrijdig is. Ja, ik ga voor een deeltje met je mee. Kijk, en in Nederland moet je tegenwoordig uitkijken... wat je zegt, wordt, wordt gepolariseerd... en naar een kant getrokken. Als we... Nieuwbouw nodig hebben. En dat kan niet omdat er een zel, zeldzaam salamandertje in dat grasveld leeft. Waardoor die hele nieuwbouw tien jaar wordt opgeschort. Zeg ik daarmee niet dat je geen oog moet hebben voor dat salamandertje en voor de natuur. Laat dat duidelijk zijn. Maar het feit dat zo'n proces daardoor ineens vijf of zes of acht jaar ja. stil kan komen te liggen. Daar zou ik wel naar willen kijken. Van hoe maak je nou een goede belangenafweging? Want wat er nu gebeurt, uiteindelijk onderaan de streep zijn er gewoon te weinig huizen. Ja. Waardoor Haarles vorig jaar een rubriek... wekelijks stond er weer iemand in de krant die zijn verhaal mocht doen... van ik ben 30, ik ben 33, ik ben klaar met mijn studie... nou wil ik wel een keer bij pa en ma, uit huis. Ja. Heel terecht dat het een probleem is. Zolang die huizen er niet zijn, loop je het risico... en dat wordt door bepaalde partijen ook aangemoedigd... dat mensen gepolariseerd worden en tegen elkaar worden opgezet. Dus het feit dat zo iemand het huis niet uit kan... in mijn beleving komt dat omdat er niet genoeg huizen zijn... Maar het onderbuikgevoel zegt... nee, het kan niet omdat er 30.000 daklozen zijn die voorrang krijgen... en 60.000 asielzoekers die voorrang krijgen. Hmm. dan krijg je een heel andere discussie... Ja, ja, waar ja. ik als, als, absoluut niet in mee wil. Want de woningnood bestaat niet omdat er drie, vier groepen in die vijver vissen. Nee, de vijver is niet groot genoeg. We zullen dat moeten doen. Ja. Schrijnend voorbeeld heeft niks met dakloosheid zelf te maken, maar het, uh, Hospice Harlem wilde op de, uh, het ja. kopje van Bloemendaal en, uh, of weet ik veel staan een pand uh, in gebruik gaan nemen. Daar werd zodanig tegen geprocedeerd, geprotesteerd en er werd aangekondigd. We gaan een procedure volgen, die kunnen wij wel jaren rekken. En dat was reden genoeg voor hospice zelf. Om te zeggen: ja, daar gaan we niet aan beginnen. Theoretisch hadden ze misschien best wel kunnen winnen, maar ze zo hadden zoiets van ja we gaan dat niet doen, want zijn we zijn met tien jaar aan het procederen. Ja. En, en dat vind ik, als je het over redelijkheid hebt, vind ik het wel eens ver te zoeken. Hmm. En dat zie je in het groot en in het klein. Hè. De tegenstrijdige regelgeving rondbouwen, wat mag nou, wat mag nou niet. Maar ook rondom de doelgroep. Als iemand vervuilt in zijn huis, een hoorder wordt, hè, die allemaal dingen verzamelt. Op een gegeven moment zegt de huurbaas... Oh, dat. Hoorder is de verzameler? Ja. ja. Oké. Okay. Oh. En, ja, en dan moet je je daarbij voorstellen dat het echt ja Pathologische, de hele huis vol met, Ik heb ze wel gezien, ja. Ja, ja, nog ja, ja tussendoor. een paartje in een huis, ja. Totdat de woningstichting zegt: dit kan niet meer, brandgevaar, weet ik veel wat. En dan komt een huis uit. Als een groot vloeren. En dan komt zo iemand uiteindelijk in een beschermde woningsetting terecht. Maar die heeft dan daarbinnen wel de nodige privacy. Waardoor die er binnen net zo goed weer kan gaan horen. Ja. Dat, en dat is ook een beetje een strijdige wetgeving. Je mag niet altijd meer ingrijpen. Heel kwetsbaar gebied om over te hebben. Want de oude. Uh, wetten rondom gedwongen opname en de kranszinnige wet, die gaven vroeger alle ruimte. en Het is heel goed dat dat allemaal beperkt is. Hè? Iedereen heeft gewoon recht op zelfbeschikking en privacy. Maar het slaat de boel soms ook wel eens. Lam, we staan er ook wel eens bij en kijken ernaar en mogen niks doen. Ja. Dat vind ik wel ingewikkeld. Ja, ja, precies. Nou goed. Sorry. Laten we het even hierbij laten. We gaan naar muziek. Um... Oh, kijk eens. Jaffie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 Je rends mon âme, la tête passe, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre. En mijn laatste volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie mijn lief is blijft me lief. En waar ze moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste vriend. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zou ze kussen en begroeten Koot vanzelf weer voor elkaar Mijn Eigenlijk moet je zo'n plaat helemaal draaien. Maar uh, ja, we hebben nog wat een en ander te bespreken met Hans. Uh, mm. En de tijd uh, die vliegt weer voorbij, uh, Benno. Dus uh, zeker. we houden het hier even bij uh, voor uh, Lisbeth Lisse. Ramse Schappie en al de liefste. En Vivre, uh, laat me mijn eigen gang maar gaan. Nou, dat uh, zullen we zeker doen. Uh, we gaan um, een beetje het gesprek met uh, Hans van Klink uh, afsluiten. Maar dat doen we natuurlijk niet, Hans. Uh, omdat jij noemt het boek Loos... Ook een deltaplan dakloosheid en je geeft aan het eind een, een behoorlijke grote opzomming van uh, de oplossingen. Want dat is wel fijn natuurlijk. Je kan het ja. problemen wel benoemen, maar het is ook fijn als je uh, uh, mogelijke oplossingen bedenkt en aangeeft. Um, wat welke zijn het? Nou, wat dat betreft de opmerkingen van Bernd Schneider... aan het eind van het vorige uur klonk er met muziek in de oren. Hij zei stevig leiderschap en het durven nemen van beslissingen. En misschien gaat het daar wel om. Niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Met grote hoofdletters heb ik staan integrale aanpak. En dat is een samenvatting van al die aanbevelingen die ik doe. Wat betekent dat nou de psychiatrisch patiënt... die onbehandeld op straat belandt? Wat betekent dat nou de verslaafde... waar we het nog niet over gehad hebben... maar die voorkeur geeft aan zijn doop... in plaats van aan zijn huurpenningen... Wat doen we dan met beschermd wonen? Welke partijen kunnen dat doen? Wat doen we met het moment dat de wetgeving wat strijdig lijkt? Dus er moeten heel veel vragen beantwoord worden. Er moeten heel veel vragen beantwoord worden. En, uh, maar blijven we dan weer niet te veel in het uh, wel lullen... maar dat we niet aan het poetsen zijn? Nou, ik wil dus met mijn boek een soort prikkel geven. om. Uh, ik wil het ook echt gaan aanbieden aan gemeentes en partijen ja, in, dat het ga je in doen. zorgland. Ja, daar ga ik echt aandacht voor Dit, vragen. Dat is de absolute doelgroep van jouw boek? Ja, ja. En mensen die het denken van nou ja, dit is wel een heel interessant onderwerp. Of ze hebben het zelf bij de hand. Oh ja, zeker. Om ook het publiek mee te krijgen. In mijn manier van denken. Ik zou het mijn boek van harte willen aanbevelen. Het gaat nog ongeveer twee maanden duren voor het van de persen rolt. Maar bij bookscout.nl dat is de uitgever die het doet. Of via mijn persoonlijke Facebookpagina Hans van Klink is het straks te bestellen. Oké, dat is ja dat is de uitgeverij. En het boek gaat heten. En loos. En heel makkelijk. Het ja, Deltaplan dakloosheid ja. klinkt heel groot, maar daarmee zeg ik: Het is. Uh, de... Nodig, integraal en groots aan te pakken. Gaat wat kosten, maar de verborgen kosten van de overlast en de ellende. die we niet zien, is vele malen groter, is mijn overtuiging. Ja, precies. En, uh, nou, het is makkelijk leesbaar. Hans heeft een hele prettige schrijfstijl. Dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Dank je wel. Want uh, ja, het is uh, dat, uh, niet zelden ook uh, bedient hij zichzelf van zelfspot. En, en, en, en natuurlijk de, de casussen, die verduidelijken het allemaal. Uh, dankjewel, Hals, uh, voor je toelichting. En uh, succes uh, met de afronden van het boek. Heel uh, graag gedaan. Uh, ja, Bedankt okay. dat ik hier mocht uh, vertellen over ja, ja, Ja, goed zo. Dan uh, onze, volgend uur dat gaan we met uh, ons, mijn, mijn dorpsgenoten, Roderick Keur uh, doen. wordt uh, zijn achternaam, maar beslist uh, uit Ho uh, Heemstede. Roderick, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, uh, we lopen tegen het nieuws, maar we willen je toch even de gelegenheid geven... om het programma voor straks... Uh, in welke wereld ga je ons meenemen? Nou, ik, wil, uh, ik wil ook inhaken op het eerste uur uh, en het laatste uur afsluiten met uh, live concerten. Op handen zijn de concerten die de uh, komend jaar gaan spelen. Afgeblazen concerten. Afgeblazen af concerten? Af ja, <laughs> ook nog heel triest. Uh, afscheidsconcerten. Uh, en dan komen een aantal verrassende bands ook uh, zometeen aan de orde. Oh. Uh, en met als rode draad eigenlijk uh, Bob Dylan. Bob Dylan. Ah, kijk, alle liefhebbers van Bob Dylan... Die, uh, die komen ruim aan hun trekken. Dankjewel. Goed, uh, Rob. Nou, aan jou uh, het, uh, het laatste woord. Zeker. Nou ja, zometeen uh, inderdaad uh, dat uur. Wat, uh, wat Roderick net uh, zei, dat krijgt horen bij Zandvoort op zondag. We zijn er uh, één keer per maand, hè? zijn we er dan op de zondagmiddag, uh, Benno. Ja. En dan uh, hebben we diverse gasten hier in de studio aan de Tolweg 10A. Nou, we gaan uh, kijken, hè? zonnetje schijnt buiten. Het is bijna vier uur. Het is een sunny afternoon, dus vandaar deze van The Kings. i can't sail my yacht he's taken everything i got all i've got this sunny afternoon No.